Ik de eerst in woord aan Broeder Rami om de eerste in te lezen. de أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون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 zevenenveertig zevenenveertig zevenenveertig al meliki zevenenveertig zevenenveertig zevenenveertig zevenenveertig zevenenveertig zevenenveertig zevenenveertig zevenenveertig zevenenveertig zevenenveertig zevenenveertig zevenenveertig zevenenveertig zevenenveertig zevenenveertig zevenenveertig zevenenveertig ik zal eerst een interpretatie geven van de betekenis. Allah Subhanahu wa Taala zegt dat toen bij Yusuf, ...de broers aankwamen... ...ontvermde hij zich... ...over zijn jongste broertje... ...en hij zei... ...tegen zijn jongste broertje... ...voorwaar, ik ben jouw broer... ...treurt daarom niet... ...over wat zij... ...plachten te doen... ...toen hij hen van proviant... ...voorzien had... ...stopte hij de drinkbeker... ...in de proviantzak van zijn broer... ...toen riep een oproeper... ...o jullie... ...van de karavaan... ...voorwaar jullie zijn zeker dieven. Ze zeiden terwijl zij... ...op hen afkwamen... ...wat missen jullie? Ze zeiden we missen de drinkbeker van de koning... ...en wie hem terugbrengt... ...zou een kameellading... ...graan ontvangen. Dat garandeer ik. Zij, dus de broers van Jozef... ...zeiden we zweren bij Allah... ...dat jullie zeker weten... ...dat wij niet gekomen zijn... ...om in het land verder te zijn. En we zijn ook geen dieven. Ze zeiden, wat zal zijn vergelding zijn als jullie leugenaars blijken te zijn? Ze zeiden, wat zijn vergelding of bestraffing van diegene is... ...is dat hij, dus degene in wiens proviantzak die drinkbeker gevonden zal worden... ...is dat de eigenaar van de spullen hem als eigendom mag behouden. En zo bestraffen wij de onrechtplegers. Even nu voor de eerste leerstelling. Jozef salam die wilde zich ontfermen over zijn broertje. We hebben in het verleden gezien dat de broers bij hem zijn aangekomen. En ze zijn gekomen om natuurlijk een graanlading mee te krijgen. Want zij, ook zij, kampten natuurlijk met voedseltekort. En Yusuf alayhi salam, die gaf hem die graanlading. Onder de voorwaarde dat zij de volgende keer hun broertje zouden meenemen. Toen zij bij hem aankwamen met zijn broertje, wilde hij zich over zijn broertje ontfermen. Op een toegestane wijze. En hij bedacht een plan. Hij gaf opdracht aan een aantal bedienden van hem om de drinkbeker van de koning in de zadeltas van zijn broertje te verstoppen. En daarna moesten zij oproepen dat de drinkbeker van de koning kwijt was geraakt, onvindbaar was. Toen begonnen zij te zoeken in de verschillende zadeltassen van de broers eerst en daarna van het broertje waarin de drinkbeker van de koning werd gevonden. Toen zei Yusuf salam tegen de andere broers... Welk oordeel hoort hierbij? Hij is een dief. Hij heeft gestolen. Welk oordeel hoort hierbij? Waarna de broers onmiddellijk het oordeel bekend maakten... volgens de wet van Jacob. En deze wet schreef voor dat wanneer iemand iets heeft gestolen... dus de dief... als hij iets heeft gestolen... dan wordt hij als eigendom toegekend... aan de eigenaar van de gestolen spullen. En zo kon Youssef alayhisselaam... zich ontfermen over zijn broertje... op een toegestane wijze. Op een simpele wijze. Als Yusuf alayhisselaam was gedwongen... om te oordelen volgens de wet van de koning... en niet de wet van Jacob... dan was het anders verlopen. Want dan had hij zijn broertje niet bij zich kunnen houden. Want de wet van de koning schrijft iets anders voor. Maar Jozef... slim als hij was... hij vroeg... aan de broers... welk oordeel hierbij past. En zij gaven onmiddellijk het oordeel... volgens de wet van Jacob. En die wet... Grijpt voor dat de dief als eigendom wordt toegekend aan de eigenaar van de gestolen spullen. <zoran>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 en Eerst een interpretatie van de betekenis. Toen begon Joseph ale salam, een proviand zakken, een zadeltassen te onderzoeken. Voor de zadeltas van zijn broertje. Vervolgens haalde hij de drinkbeker uit de proviantzak van zijn broer. Zo maakten wij een plan voor Jozef. Het paste hem niet om zijn broer te bestraffen volgens de wet van de koning. Behalve als Allah dat wilde. Wij verhogen de gang van wie wij willen. Ik heb net aangegeven... Dat als Jozef HaRegisselaar zou oordelen volgens de wet van de koning. Dan had hij dit niet voor elkaar kunnen krijgen. Een andere leerstelling die wij hieruit kunnen onttrekken. Kunnen halen. Is dat wanneer iemand een doel voor ogen heeft. Dan moet hij zodanig te werk gaan. Dat het niet opvalt. Hij moet onopvallend te werk gaan. Hij moet geen argwaan wekken. En daarom begon Jozef a.s. eerst met het doorzoeken van de zadeltassen van zijn andere broers. Pas daarna ging hij over op de zadeltas van zijn broertje. Waar hij natuurlijk de drinkbeker van de koning vond. En dus zijn broertje bij zich kon houden. Zo Jozef a.s. begonnen zijn met het doorzoeken van de zadeltas van zijn broertje. Dan zal het niet helemaal geloofwaardig overkomen. Dus wanneer iemand een doel voor ogen heeft, dan moet hij ook de juiste wegen bewandelen. Zodanig dat hij zijn doel bereikt zonder bij anderen argwaan te wekken. <tong> قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين Ergjoen, الى <سؤال> ابيكم فقولوا يا ابانا de eeuwige kassar en شهدنا الا بما علمنا kassar en Wesqalil korrijetellet ikkun fiehe, welle irolleti, akkubelle fiehe, welle irolleti, welle irolleti, welle irolleti, welle irolleti, welle irolleti, welle irolleti, welle irolleti, ...innehu huwa al-alimul hakeem. Watawalla aanhum waqala ya asafa ala Yusuf... ...wa biyadda ta'aynaahu min al-huzni fahuwa kazeem. Voegt eerst een interpretatie van de betekenis. Toen zij, dus de broers, wanhoopde aan de beslissing van hem... Overleg plegend in het geheim, zei de oudste van hen, weten jullie niet dat jullie vader een belofte van jullie heeft aanvaard, heeft aangenomen in de naam van Allah. Jullie waren eerder nalatig met Jozef. Daarom zal ik het land nimmer verlaten, totdat mijn vader mij toestemming geeft of Allah mij de beslissing geeft. En hij is de beste der rechters. Keer terug naar jullie vader en zeg hem. O onze vader voorwaar uw zoon heeft gestolen. En wij kunnen alleen getuigen zijn van wat wij weten. En wij zijn geen waken over het verborgen. En vraagt aan de bewoners van het land waar wij zijn geweest. En bij de karavaan die wij erin hebben ontmoet. En voorwaar wij zijn zeker waarachtigen. Hij dus Jacob zei wel nee. Jullie hebben voor jullie zelf iets moois verzonnen. Mijn geduld is goed. Hopelijk brengt Allah hen allen terug bij mij. Voorwaar hij is de alwetende, de alwijze. En hij, dus Jacob salam, wende zich af van hen en zei. O mijn verdriet over Jozef, En zijn ogen werden wit van verdriet en hij ging op in zijn smart. De broers natuurlijk, ze hadden een belofte gedaan richting hun vader. Dat zij hun broertje zouden meenemen. En weer zouden terugbrengen. Maar aangezien de omstandigheden die zich hebben voorgedaan en het feit dat hun broertje beschuldigd werd van diefstal, konden zij hun broertje niet meer meenemen. Ze zijn in het verleden nalatig geweest. Nalatig geweest met Jozef salam. Want zij hebben hem geworpen in de put. En zijn teruggegaan naar hun vader. En hebben. ...een leugenachtig verhaal voorgehouden. Maar hun vader wist beter. Ze hebben hem daarna proberen te overtuigen... ...van het feit dat hun broertje mee moest. Mee moest naar Jozef salam. En ook deze keer zijn ze er niet in geslaagd... ...om hun broertje weer... ...mee terug te nemen. De eerste leerstelling... ...die wij uit deze woorden kunnen halen... ...is dat wanneer iemand... ...denkt... ...dat degene die tegenover hem staat... ...hem niet zou geloven... ...op zijn woord... ...dan kan hij ter ondersteuning... ...van zijn verhaal... ...bewijzen en feiten... ...aanhalen. De broers... ...die zeiden tegen de vader... ...dat indien hij twijfelt aan hun oprechtheid... ...aan hun eerlijkheid... ...dan konden zij de mensen benaderen... ...die woonachtig waren... ...in de plaats... ...waar zij zijn geweest... ...en waar het verhaal zich heeft... ...voorgedaan... ...en waar hun broertje is achtergebleven. Ook valt ons op dat Yaakob salam. ...na jaren te zijn verwijderd van zijn zoon Yusuf, ...het vertrouwen in Allah subhanahu wa ta'ala niet heeft opgegeven. Ik weet niet of het jullie is opgevallen... ...maar het is toch wel bijzonder te noemen. Na jaren heeft hij nog steeds vertrouwen in Allah subhanahu wa ta'ala. Want na alles wat hem is overkomen... Hij weigert op te geven. En hij blijft zichzelf moed en geduld inspreken. Keer op keer. En hij laat ook weten... ...dat hij nog steeds het volste vertrouwen in Allah subhanahu wa ta'ala heeft. En dat geeft toch wel aan... ...hoe het gesteld is met de iman... ...met het geloof van deze profeet. Van Yaakob alayhi salam. Hij zegt namelijk... ...mijn geduld is goed... Hopelijk brengt Allah hen alle terug bij mij. Zowel Jozef als zijn jongste broertje. En zo denkt een moslim te zijn. Geef nooit op. Denk niet dat Allah subhanahu wa jou in de steek heeft gelaten. Dat kan niet. Alles geschiedt met een wijsheid. Een andere leerstelling die ons opvalt is namelijk de volgende. Door de tranen te laten vloeien. ...handelt men niet in strijd met geduld. Dus als we iemand zien huilen... ...dan kunnen wij niet zeggen... ...diegene is niet geduldig. Iemand raakt zijn kind kwijt... ...bijvoorbeeld... ...en moet huilen. We kunnen niet over diegene zeggen... ...dat hij ongeduldig is. Want ook Jacob die een profeet is... ...kon zijn tranen niet bedwingen. En hij liet zijn tranen de vrije loop. Zo heftig... ...dat zelfs het zwarte van zijn ogen... ...wit werd van verdriet... ...zoals Allah's uiteindelijk zegt. Huilen is zelfs onze profeet overkomen... ...toen hij... ...zijn kind... ...Ibrahim... ...zag sterven. Ook hij kon zich niet inhouden ...en moest huilen. En hij gaf zelfs aan... ...toen hij daarover werd gevraagd... ...dat het een blijk is... ...van barmhartigheid... ...en genade. Een moslim... ...beste mensen... ...is iemand... ...die zijn beklag doet... Bij zijn Heer. En bij niemand anders. Dat is iets wat wij onszelf allemaal moeten aanleren. Doe je beklag bij Allah subhanahu wa ta'ala. Bij niemand anders. Want per slot is Hij degene die bij machten is. Om gehoor te geven aan iemands oproep. Niemand anders. Een andere zaak is namelijk de volgende. Het schikt een moslim niet. Het past niet bij een moslim om wanhopig te zijn over de genade van Allah subhanahu wa ta'ala. Kijk hier naar Jacob. Datgene wat hem is overkomen, is niet eenvoudig te noemen. Hij heeft twee van zijn zoons moeten verliezen. En toch blijft hij hopen op Allah subhanahu wa ta'ala. Dus het past niet bij een moslim om wanhopig te zijn over de genade van Allah subhanahu wa ta'ala. Dit is namelijk in strijd met de eenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. In strijd met het stellen van vertrouwen in Allah subhanahu wa ta'ala. In strijd met het geloof in Allah subhanahu wa ta'ala. En de afgelopen jaren, en daarom heb ik het gevoel dat baby in het midden van de jaren van het jaar "Qal hāl alim tum ma fāl tum bi Yūsuf wa aĥīh iz an tum jāhilun. Qalū a innaka la ant Yūsuf. Qal āna Yūsuf wa hāzā aĥīh. Qad man Allāh ʿalayna." In meeitqt en yacber, fa inna Allah la al muhsinim. Quaalu ta